9 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. Bij het incident in Münster zijn niet drie, maar twee dodelijke slachtoffers gevallen. Dat aantal is gecorrigeerd door de minister van de Deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Een Duitser reed vanmiddag met zijn bestelbus in op het terras van een café in de binnenstad van Münster. Daarbij raakten ook nog eens 20 mensen gewond. De dader schoot zichzelf daarna dood. De politie in Duitsland gaat niet uit van islamitisch extremisme... maar houdt alle opties open. Geruchten dat er na het incident nog twee mensen uit het busje zijn gesprongen... en zijn gevlucht, worden nog onderzocht. Op een balkon van een woning in een flatgebouw in Schiedam is een dode baby gevonden. Het gaat volgens de politie om een pasgeboren kind. De bewoners vonden het kindje, ze worden door de politie gehoord als getuigen. lang de baby al dood is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe het is overleden. De Braziliaanse oud-president Lula zegt dat hij zich zal overgeven aan de politie... Hij heeft het vakbondsgebouw bij Sao Paulo verlaten. Hij had zich daar verschanst sinds het Hoge Rechtshof twee dagen geleden oordeelde... dat hij zijn hoger beroep niet in vrijheid mag afwachten. De rechter had hem tot twaalf jaar zelf veroordeeld voor corruptie. In een toespraak voor het vakbondsgebouw benadrukte Lula dat hij niet schuldig is. Bij de juniorenwedstrijd van de omloop Noordwest-Overijssel Noord zijn vijf wielrenners gewond geraakt. Ze reden in volle vaart op een stilstaande auto. Het gebeurde niet ver van het dorpje Wanneperveen. Ze zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Hoe het nu met ze gaat is niet bekend. Volgens de organisatie stond de auto goed geparkeerd en is het ongeluk niet aan de bestuurder te wijten. Het weer dan nog, het koelt af naar 9 graden en het blijft vannacht vrij helder. Ook morgen en maandag is het mooi lenteweer. In het westen iets meer bewolking. Het wordt ook wat warmer met maxima rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 U hoort het al. Allemaal. AZ heeft de voorsprong verdubbeld in ook 2-0 nu. Leidt de ploeg van John van der Brom tegen PSV. En opnieuw is het de spits. Nu met doelpunt nummer 15 Wout Weghorst. Jaan Baks, de aangever. Na een geweldige actie al van Jonas Svensson op het middenveld. Hij krijgt de bal bij de Iranië. De voorzet is goed. En de kopbal van Wout Weghorst nog beter. AZ 2 en PSV de koploper in de eredivisie. Op 0. Rode is Pexvolle, Frank Villa. Als je je scene niet uitkijkt, dan gaan ze hier nog punten verspelen. Dat is niet nodig tegen Zwolle, dat niet goed speelt, maar wel kansen krijgt. Saimak onder andere liet er een liggen. We gaan snel naar Filip. Want daar wordt het bij Sparta VVV 1-0 voor Sparta. Ja, ze hadden een groot overwicht. Vijf kansen in de eerste zeven minuten. Daarna kwam VVV in de wedstrijd. Maar nu is het dan toch raak in de negentiende minuut. Een voorzet van Holst die doorbreekt aan de rechterkant. Die legt hem laag terug. En keurig binnenkantvoet binnengeschoten tegen de touwen. Ah, is de doelpuntenmaker. Sparta leidt met 1-0 tegen VVV. Alhafter ook nu bij AZPSV. Wat een geweldige vooractie ook van Weghorst om weg te komen bij zijn verdediger. We zijn hem helemaal kwijt. Wel ja, prachtige goal van AZ, maar een krankzinnige tweede helft sowieso. Want hoe gek dat ook klinkt, PSV is veel beter in die tweede helft. In het eerste kwartier naar controleert de ploeg, kreeg het toch kansen. Maar uit de counter was het opeens 0-1. Steekbal van weer Jahan til niet, maar in de rebound weghorst 0-1. En de 0-2 was een vooral een geweldige actie op het middenveld van die Noor. Svensson ook een counter, want PSV verpeelde de bal en Svensson die... Wachten heel goed. Net lang genoeg. Niet heel snel handelen. Gewoon even wachten en goed kijken. Wat is de beste oplossing? Speelde de bal een Jaan Die zette hem voor. En Weghorst kopte hem bij de tweede paal knap binnen. Hele goede goal van Weghorst die het verschil maakt. Nu in een hele grote wedstrijd tegen PSV. En wordt dit dan eindelijk de dag dat AZ verlost wordt van dat trauma. Nu PSV voorzet Lozano in de handen van Bizot. Dat trauma van nooit winnen van een ploeg uit de top 3. 24 januari 2016. Gebeurde het voor het laatst. Toen was Feyenoord de tegenstander in ook. Maar toen had AZ nog Vincent Jansen. Die maakte de 3. AZ won met 4-2. Nu staat het met 2-0 voor tegen PSV. PSV dat de eerste uitwedstrijd speelt sinds die oorwassing tegen Willem II in Tilburg. Toen werd het 5-0. Daarna volgden de twee thuiswedstrijden tegen VVV en NAC. makkelijke overwinningen, maar nu weer een uitwedstrijd. Weer buiten dat veilige Eindhoven, buiten het veilige Philipsstadion. En daar is PSV kwetsbaar. Dat uh, is dit seizoen vaak genoeg gebleken. Nu opnieuw, want de ploeg staat 2-0 achter. Speelt niet eens zo slecht, dat blijf ik herhalen. Nu een voorzet van Brenet van PSV. Bizot laat los van Ginkel met de kans voor PSV. Maar die bal gaat er niet in. Ja, Bizot die bedankt zijn ploeggenoten. Want het schot van Van Ginkel wordt geblokt en gaat over de lat heen. Bizot haalt opgelucht adem. met een hoekschop voor PSV. Maar vergeet niet, PSV moet hier eigenlijk winnen. Want zelfs als het nog gelijk wordt, ja, daar schieten ze niet zo heel veel mee op. Want als je dan nog van Ajax verliest volgende week, dan heb je nog maar twee punten voorsprong. Nogmaals, dat zijn scenario's waarbij Ajax ook nog alles moet winnen. Maar ja, dat zou ook zomaar kunnen. PSV is al vol op zoek moeten gaan naar de winst in maar Hoekschop van PSV komt bij Izimat. Die staat in het 16 meter. Niet Verspeelt de bal. En daar komt AZ. AZ dat het in de tweede helft doet op zijn PSV's. Vanuit de counter, vanuit de omschakeling. En uh, dat werkt. En misschien gaat de bloc op die manier eindelijk eens een topwedstrijd winnen. Niet met het spel wat ze zo graag willen spelen. Dominant, aanvallend. En de ploeg die controleert. Maar juist uit de omschakeling. Want daar komen de twee goals dus uit voor. Twee keer Wout Weghorst. Met doelpunt nummer 14 en 15 van dit seizoen. Na 65 60 minuten is de beer los in Alkmaar AZ Leidt met 2-0 tegen PSV. Ja, en onderin kruipt het steeds dichter tot elkaar... om maar even zo te zeggen, behalve Twente. Maar ja, dat moet morgen nog thuis tegen Feyenoord. Zat helemaal onderaan met een verschil nu, als het zo blijft, van Sparta. Eén plekje hoger van 4 punten, Filip Koken. En zo is het. En uh, ja, hier bij Sparta staat het nog altijd 1-0, maar het was alweer bijna 1-1 geweest. Er gebeurt hier van alles hoor tot nu toe. We hebben nu een kwart wedstrijd gehad. En uh, ja, het publiek is hier tot nu toe de grote winnaar. Maar ja, wat heb je eraan? Uh, je moet winnen als thuispubliek zijnde. Dat ligt overigens even stil nu vanwege een blessurebehandeling van Thomas Verhaar. Maar we kijken ook nog even in het gelaat, Ik althans, van Danny Post. Want hij was het die VVV bijna langs zij schoot. Het was een schot van bijna 20 meter. Zo prachtig geraakt, vol op de wreef. En die bal ging onderkant lat. Post claimde zelfs even een doelpunt, dat was het niet. Hij stuitte er net eh, voor de lijn weer terug. Het veld in de doelman. Hoe het was beslist kansloos geweest. Die zweefde wel naar die bal, maar die kon daar niet bij. Het was te hard, te mooi, te goed. Maar Post had dus geen geluk. en Zo staat het dus nog altijd. 1-0 is die wedstrijd wel volkomen opengebroken. Door de goal uiteindelijk die dan zeer verdiend is voor Sparta. Opvallend overigens. Het is het eerste doelpunt pas van Soufian Ahanag. In 10 wedstrijden dat hij nu speelt voor Sparta. Hij viel wat tegen de laatste wedstrijden. maakte een zeer verdienstelijke entree bij de club. Uh, sinds hij hier is. Uh, maar ja, dat hield hij niet vol. Had wat aanpassingsproblemen ook. Was ook niet helemaal topfit. Maar zo langzamerhand bereikt hij zijn grote vorm weer. En hij zette de aanval zelf op. Waarmee Sparta dus op een voorsprong kwam. Gaf een bal breed aan de rechterkant op Verhaar. Die gaf hem weer mee op Holst. Die uh, ja, bereikte bijna de achterlijn. Gaf hem laag voor. En Ahana gaat hem daar voor het intikken. Sparta dus op een voorsprong. Nu weer een aanval. De bal gaat hoog in de richting van Kramer. Daar wordt hij weggekopt. Hunten verlengd en kan niet zijn spits bereiken. Lena Thies, zodat VVV een beetje blijft hangen op eigen veld. Nu komt Seuntje staan van aan de middenvelder zijn verdedigers te hulp. En is er eindelijk weer rust en balbezit voor VVV. Met Danny Post, die de bal afgeeft aan Kastelen. Kastelen gaat daar dribbelen bij de middenlijn. En VVV heeft eindelijk weer een beetje rust aan de bal. 25e minuut. Sparta VVV. 1-0 door het doelpunt van Ahanacht. Rode is Pexolle, Frank. 2-1, nog altijd 69 minuten hebben we gespeeld met Zwolle in de aanval. Namli, hoge bal in de richting van de net ingevallen Menig. Maar op het moment dat hij omkijkt is die bal eigenlijk al boven hem. Is hij hem dus kwijt en Dijkhuizen is die bal niet kwijt. Kopt hem rustig terug naar Julius. En die houdt de bal even bij zich. Roda is al begonnen met tijdrekken met nog twintig minuutjes te spelen. Want die willen die 2-1 natuurlijk over de streep trekken. En dan uiteindelijk zien dat ze uh, hooguit, want dat moet natuurlijk morgen nog spelen. Twente ver achter zich laten, want de rest pakt ook allemaal punten. Althans, daar lijkt dat op deze avond. Want bij Sparta is dat natuurlijk ook nog allesbehalve zeker met zoveel speeltijd nog te gaan. Zoals dat ook hier allesbehalve zeker is dat Roda gaat winnen. Want nog altijd niet goed. Ze hebben wel een goede kans gehad. DJ Randje buitenspel. Mocht hij door. Een uh, vingertopje. Van uh, Boer was net goed genoeg om die bal uh, nog naast te tikken. En uh, daardoor staat het nog altijd 2-1... Roda nu even in balbezit met Bangaard. Bangaard, balletje breed in de richting van Dijkhuizen. Onder druk gezet door Menig. Dus gaat het meteen lang in de richting van Gustafsson. Gustafsson met Dekker in de achtervolging. Gaat het richting de hoekvlag. Uiteindelijk is Dekker degene die de bal als laatste raakt voordat hij over de zijlijn gaat. En mag Roda daar gaan gooien. Gustafsson wacht even. En dat kost natuurlijk ook allemaal weer tijd. Totdat Rosheuvel daar is. En Rosheuvel wacht dan weer op Dijkhuizen. Die moet van nog verder komen. En zo gaan de kostbare seconden verloren voor Zwolle. In de jacht naar het eerste punt in een uitwedstrijd sinds de winterstop. Want tot nu toe alles verloren in uitwedstrijden na de winterstop. En daar dreigt het vandaag ook zomaar op uit te lopen. En als dat gebeurt dan heeft Zwolle dat ook vooral aan zichzelf te wijten. Roda begon natuurlijk goed aan deze wedstrijd. Maar Peck Zwolle speelt ook gewoon eh, zwak vanaf het begin eigenlijk al. Niet goed genoeg, niet goed genoeg geconcentreerd. Zwak in de duels, zwak in de passing. En nu komen ze weer over de rechterkant van het veld met Bewee. Moktar is inmiddels middenvelder gaan spelen omdat Menig in de ploeg is gaan komen. 71 minuten gevoetbald. Roda leidt nog altijd in eigen huis tegen Peck. Allemaal bij uh, AZ-PSV, uh, uh, dat was 5-3-2-systeem. Je zei van nou, misschien gaat hij de, gaat van de bron daar uh, van afstappen. Maar ik neem aan dat hij het nu gewoon heeft laten staan zoals het stond. Hè? Ja, nu lekker laten staan. Ja. Want dat was in een fase dat uh, terwijl AZ-2-0 voorzit tegen PSV de proef vol onder druk stond van PSV. Maar ze profiteren door uit de counter te scoren. En ja, dan kan je het natuurlijk lekker laten staan. Ze maakt ook nog een 2-0. Ook al zo'n prachtig uitgespeelde tegenaanval. En uh, het staat nog steeds 2-0 in. Ook maar 70 minuten exact gespeeld. Dit is nog niet gedaan. PSV vol op jacht naar de aansluitingstreffer. En daarna een eventuele gelijkmaker van Ginkel. Mag een vrije trap nemen. De aanvoerder van PSV doet dat van 30 meter van de goal. bal gaat uh, hoog over de goal van Bizot. Die... Uh, niet al te veel vertrouwen uitstraalt zo af en toe. Met wat verdedigende acties als hij de bal krijgt. Net liet hij nog een bal los. Had hij geluk dat Van Ginkel de bal overschoot. Nu kan hij de bal klaarleggen en de doeltrap nemen. 20 minuten nog in Halkmaar. PSV verloor drie keer eerder dit seizoen. Dat was tegen Ajax in Amsterdam. In en tegen Heerenveen. En in Tilburg tegen Willem II. En nu spelen ze in Alkmaar. En nu staan ze achter met 2-0. Tegen AZ, dat al uh, weken, maanden misschien wel de best voetballende ploeg van Nederland wordt genoemd. Nou, dat is leuk, die complimenten. Je moet alleen de punten hebben. En je moet ook eens winnen in topwedstrijden. En dat is wat AZ lijkt te doen vanavond. Eindelijk dan. En dat nog wel tegen de lijst aanvoerder in de Eredivisie. Maar het is dus nog niet gespeeld. Verre van, want PSV speelt helemaal niet slecht in deze wedstrijd. Daar komen ze weer aan de rechterkant van het veld met Arias. Zet de bal voor. Luc de Jong even uit het 16 gebied, Neemt de bal aan. Speelt een breed. Van Ginkel. Van Ginkel dan gelijk naar voren spelen. Naar Lozano. Die uh, krijgt te maken met Stijn Wuitens. Die heeft weer uitgestapt. Lozano dan naar de rechterkant. Naar Arias. Van Ginkel. En zo vindt er een omsingeling plaats van de goal van uh, AZ. Maar komt PSV nog niet in het 16 meter gebied van Marco Bizzot. Dan moet een keer een voorzet komen. Richting Luc de Jong. Die komt nu ook. Maar daar kan Vlaar de bal makkelijk weghalen op hem wel in de voeten van Pereiro. Lozano vangt op. Rechterpunt punt 16 meter. Lozano trekt de bal voor. Goeie strakke lage voorzet. Maar nu ligt Bizot goed. Nu heeft Bizot de bal in zijn handen. Kan de jongen niet meer bij. De jongen die twee keer scoorde. Maar dat twee keer deed in buitenspelpositie. En Bizot gaat tijd trekken. Daar zijn ze mee begonnen. Bij AZ. En uh, ja dat is logisch. Want de ploeg staat voor met 2-0 tegen PSV. flash outs from behind, loud voice booming, please step out onto the line, ballet bridge of comfort, scene just hides her eyes, policeman taps the shades, and sells a Chevy 69, how bizarre. how bizarre, how bizarre, how bizarre, destination unknown as we pullin' for some gas, a freshly the poster reveals a smile from the back, Elephants and acrobats Lions, snakes, monkeys Barely speaks righteous Sister Sina says funky How bizarre How bizarre How bizarre. In de 70e minuut wordt het 2-1. Gaston Pereiro maakt de goal. Dus zonder de 2 helemaal vrij bij PSV. Vrije trap was van Lozano vanaf de rechterkant. En een van die twee vrije mensen, de Uruguayaan Pereiro, scoort. En dat doet hij in een topwedstrijd. En dat is geen toeval, want dan scoort Pereiro altijd. Hij schiet hem binnen in de verre hoek. Buiten bereik van Pizot. En het zat er al een beetje aan te komen, hoor. Want PSV kreeg even voor deze goal nog een grote kans... Opnieuw was het Pereiro, maar toen vond hij nog Bizot op zijn weg. Hoekschop werd doorgekopt door De Jong bij de eerste paal en Pereiro van heel dichtbij. Leek hij hem binnen te tikken, maar geweldige reflex van de doelman van AZ voorkwam de 2-1. Maar dat kan hij niet nog een keer, want nu is het dus wel 2-1 geworden bij AZ PSV. 75 e minuut. En ja, AZ na die 2-0 deed het ook niet al te veel meer. Begonnen toch vooral aan verdedigen te denken, tijdrekken van Bizot. De verdediging was ook uh, erg aan het achteruitlopen. Niet meer druk op de bal aan het zetten. En ja, dan krijg je de rekening gepresenteerd. Het is 2-1. Mietje nu voor zetten Halfwege Halve van PSV. De ploeg leidt natuurlijk nog wel. Malen inmiddels in de ploeg gekomen bij PSV voor Ramselaar. Jaan Baks, steekbal naar de rechterkant. Naar Svensson. Voorzet van de Noord. Daar is weg Horst. Maar daar is ook Hendricks. Die de bal kan wegkoppen. Doet dat in de voeten van die uh, Doniel Malen. Die uh, dus koud in het veld staat. Die verspilt de bal en Jaan Baks. Die zet uh, de bal weer eens voor. Schwab kan weghalen. PSV AZ maakt zijn reputatie dus weer waar. Altijd spektakel in wedstrijden tussen deze twee ploegen. En het gebeurt nu opnieuw na een eerste hel. waarin weliswaar niet gescoord werd, maar waarin wel van alles gebeurde. In Eindhoven won PSV met 3-2 en PSV moet eigenlijk nu weer winnen van AZ. Svensson inmiddels aan de rechterkant die de bal krijgt van Mietje, maar PSV weet uit te verdedigen. De laatste drie keer werden die 2-4. Dat kan nog altijd. AZ staat nog voor met 2-1, maar goed, PSV wel de betere ploeg nu. Zoals eigenlijk de hele tweede helft de beter is. Oh, Bizot, wat gaat hij hier? Gruwelijk de fouten. En het is 2-2. Lozano jaagt door op de bal. Bizot al lang aan het treuzelen, aan het wachten, aan het doen bij die uittrappen en dan gaat het een keer fout. Nu dus Lozano jaagt door zoals aanvallers altijd doen op keepers die de bal moeten uittrappen. Maar Bizot wacht veel te lang, veel en veel te lang en dan krijgt Lozano de bal gewoon op zich afgeschoten. Nee, hij zet een sliding in terwijl Bizot probeert weg te schieten. Hij maakt geen overtreding, absoluut niet. Hij glijdt de bal gewoon in het doel en o o o AZ sta je 2-0 voor tegen PSV. Precies wat je wil. En dan ga je opeens collectief lopen verdedigen. En krijg je twee goals tegen in vijf minuten. PSV opeens weer de bovenliggende partij. 2-2 in Alkmaar. 77 e minuut. En PSV wil erop en erover. Want PSV wil voor de winst gaan. Dat is het enige wat telt. Nog 13 minuten. En 2-2 in Alkmaar. Jongen, jongen. Roda, Peksolle, Frank. Oh, daar was bijna de beslissing in de wedstrijd geweest. Als Roda probeert uit te counteren. Maar het komt er niet uit uiteindelijk. Het staat met z'n drieën tegen twee. Maar het speelt het veel te slordig uit. Het staat 2-1 voor Rodi SC. En op het moment dat ze 3-1 kunnen maken... laten ze dat liggen met nog een twaalf minuten te spelen in deze wedstrijd. Was dat wel de beslissing geweest. Want je ziet Zwolle vertwijfeld aanvallen. Het lukt maar niet. De nauwkeurigheid ontbreekt aan alle kanten. En daarmee de overtuiging zo langzaam maar zeker ook. Ook nu weer zo'n paas in de breedte van een Hizibu. Dat je denkt, jongen... Dat kan toch gewoon wel in de voeten van Dekker. Dat hoeft allemaal niet zo heel erg slordig. Het levert uiteindelijk net een vrije trap op. Omdat Afdijay nog een duw geeft. Maar dat was helemaal niet nodig geweest. jij had de bal eigenlijk al. Nu heeft Namlium. Omdat Zwolle een vrije trap meekreeg Tussen twee man in. Komt hij daar wel uit. Maar nu moet hij nog een ploeggenoot bereiken. Dat lukt uiteindelijk door Mokhtar aan te spelen. Mokhtar saai mak. En dan in de breedte van Polen. Van Polen halverwege de helft van Rody EC. Gaat hij een paas geven. De richting van Parsicek. Daar gaat die bal overheen. En dan kan iedereen hem laten lopen. En daarmee is deze avond ten einde. Arman. Het is een penalty voor PSV. In de 78e minuut gaat De Jong onderuit. Maar er is ja, bijna niks aan de hand. Er is gewoon niks aan de hand. Maar hij gaat op de stip. Vlaar zou geduwd hebben. En Blom legt de bal op de stip. In de 74ste minuut werd het 2-1. Peredo in de 76ste minuut werd het 2-2. Lozano. En nu staat Van Ginkel voor de negende keer op 11 meter van de goal van een keeper. In de divisie acht penalties genomen. Acht benut. Dit kan nummer 9 worden. En misschien wel de belangrijkste voor de 3-2 voor PSV een makkelijk heel makkelijk gegeven penalty door scheidsrichter Kevin Blom aan de koploper Van Ginkel tegenover Bizot die zo gruwelijk blunderde waaruit Lozano de 2-2 kon maken Pereiro maakte de 2-1, wat doet Marco Van Ginkel, wordt dit de negende benutte penalty hij mist nooit, Van Ginkel nu ook niet. 3-2 voor PSV en Alkmaar. Hij stuurt bijzonder de verkeerde hoek in. En links van de doelman gaat de bal de goal in. En PSV viert hier. Misschien wel de landstitel. Ze rennen naar het uitvak dat uitzinnig is. Mensen die alle kleding hebben uitgetrokken en die weten... Dat dit misschien wel het doelpunt is. wat PSV kampioen gaat maken. Marco van Ginkel, de captain. de aanvoerder, benut de strafschop. En PSV staat voor. Drie doelpunten in vijf minuten tijd. az PSV 2-3. Wat is het toch een raar spelletje? Roda. nee, sorry. We gingen naar Sparta en VVV. Philip, sorry. Ja, ook hier bijzonder veel spanning. Maar dan bij de strijd onderin. Het is een nerveus duel. Sparta is wel de bovenliggende partij zoals dat dan zo mooi heet. Heeft wel een overwicht. Leidt nog altijd met 1-0. Nog 9 minuten te spelen in de eerste helft. Maar af en toe hebben ze periodes van 3-4 minuten. Dat ineens VVV doorkomt. En dat, uh, ja, dat toch overleven is voor Sparta. Nu een claim op een penalty. Dat uh, wordt gedaan door Torino Hunten. Die uh, zegt dat hij daar wordt neergetrokken in het strafschopgebied. Maar overtuigend is die claim overigens niet van uh, Torino Hunten. Ja, Danny Post beklaagt zich nog eens even bij de, uh, de scheidsrechter. Bij Simon Mulder. Die behoorlijk op de proef wordt gesteld in deze wedstrijd. VVV heeft overigens al een behoorlijke tegenslag moeten incasseren. Omdat het net uh, Roel Jansen is verloren. Jans is een degelijke linksback daar. Die ging ongenadig hard een tackle aan. Waarbij hij vooral zichzelf blesseerde. Hij herstelde daar niet meer van. Labiel is zijn vervanger. Ook een uh, linksback. En uh, nu een hoge bal in de richting van T. Die kan er net niet bij. En dan komt daar een schot aan. En nou, oh, die bal schampt de paal nog. Bijna is daar VVV dichtbij de gelijkmaker. Een poging notabene van de centrale verdediger Reuzelen. Die mee was opgeschoven aan voorzet van post. Komt hij wel ineens voor de rechtervoet van Reuzeler. En de bal schampt dan nog de paal. VVV dus dicht bij de gelijkmaker. En inderdaad wordt daar... Uh, ja, Het is niet de Hunt, het is Kastelen. Wordt daar omver gelopen door Sanussi. En uh, ja, had hij hem op de stip gelegd, uh, Mulder. Had hij een reden gehad. Daar ontsnapt Sparta aan een uh, penalty tegen. En Sparta leeft dus nog altijd in de strijd tegen degradatie. staat nog altijd voor met uh, 1-0. Nu weer een gevechtje tussen uh, Kramer en Promes. De centrale verdediger, de verdediger bij Sparta overigens... die zit elkaar voortdurend in de haren. Kramer heeft promes overigens alles met zijn hand in het gezicht geraakt. Ik had het idee dat, dat de arbitrage ontging. En uh, ja, Kramer had daar dus mazzel. Het is een ongemeen spannende wedstrijd. Zeven minuten nog te spelen in deze eerste helft. Maar Sparta leidt nog altijd tot het ene doelpunt van met AH 0 Ja, het is hetzelfde verhaal allemaal bij een ja. als eerder vandaag bij Manchester City tegen Man United... Ja, Ik wou dat echt, geloof het echt niet net zeggen, want ook daar inderdaad 2-0 voor City en werd het 2-3. En ook hier in Alkmaar gebeurt het, maar het is echt een krankzinnig duel geworden. Altijd veel doelpunten bij AZ-PSV. En nu staat het 2-3 in de 82e minuut en AZ weet niet meer waaruit het, het zoeken moet. Idrissi in de ploeg gekomen voor Svensson. En ze proberen het nu wel, maar een klein beetje tegen beter weten in. Jaan Baks heeft het nu aan de stok met Brunet... Alle goals is in de tweede helft gemaakt. Want de eerste helft daar werd niet in gescoord. Maar in de 74ste minuut werd het 2-1 door Pereiro. 76 e minuut 2-2 Lozano. Na nou, echt een ongelofelijke fout van Bizot. Kijkt die zeker vanavond nog even terug mocht u hem niet gezien hebben. En Van Ginkel met de benutte strafschop Die nooit, maar dan ook nooit gegeven had mogen worden. Door Kevin Blom met de 2-3 in het voordeel van PSV. Een handje van Ron Vlaardy ging om de hals van Luc de Jong. Maar hij deed echt helemaal niks. En Blom zag het handje, legt er al de stip. Daar komt de vrijtrap. 3-3! Daar gaat de gelijkmaker dan toch. Want bij de tweede paal is het Van Rijn die een binnentik buitenspelboel geannuleerd. Kan er ook nog wel bij. Het leek 3-3 te worden. Maar toch gaat het doelpunt niet door Van Rijn. Loopt hem binnen bij de tweede paal. Maar blijkbaar is de vlag omhoog gegaan. Door de assistent. En gaat de goal niet door. Blom Die loopt nu nog even naar de kant. Om te overleggen met wat er met de assistent gebeurt. Is het een overtreding? Is het een... Uh, Iets anders, maar dat gaan we zo horen. Eerst naar Filip. Frank. Ja, het is 2-2 geworden bij uh, Roda tegen Peck Zwolle. Het zat er al aan te komen. Vre in de ploeg gebracht. En Zwolle bleef met heel veel mensen voortdurend in het strafschopgebied van Roda. C staan. Aanval op aanval. Uiteindelijk is het van den Berg, die jongen van den Berg. Die zijn eerste assist van uh, de competitie noteert. En menig die hem maakt. 2-2 hier, Filip, bij jou. Want hier wordt een penalty gegeven aan VVV. De tweede claim binnen drie minuten op een penalty is dan wel gerechtvaardigd. Tenminste, hij wordt wel gegeven. T wordt neergerecht door Friens En Leemans, die nooit mist dit seizoen, staat nu achter de bal. Vier keer raakt dit seizoen. En hier is... Nee, hij wordt gered. Hoet is hier de helft nu van, uh, ja, van, uh, van het kasteel. Want deed Kortsmit dat niet altijd voor Sparta? Jazeker, er zijn tot nu toe twee penalties voor die van vandaag gegeven aan Sparta. Die pakte Kortsmit en nu pakt Hoet hem. Sparta heeft nu drie penalties dit seizoen tegen gehad. En niet één ging tegen de touwen. Hoed pakt deze strafschop van Leemans. En Leemans blijkt dus nog te kunnen missen. Dat was toch zo'n zekerheidje van 11 meter. Dat kun je van niet altijd veel spelers zeggen. Maar wel van Leemans. Die dus nu mist een beetje een getelefoneerde penalty. Hij zat wel goed in de hoek. En Hoed die gokt een beetje. duikt naar de hoek en pakt hem. Een heldendaad van Hoed voor Sparta. Blijft 1-0 tegen VVV. Ja, allemaal blijft nog hangen. er gebeurt zoveel. Maar we waren bij jou blijven hangen met die afgekeurd. De goal. Wat ja. was er nou aan de hand? Wat... Het was buitenspel van, uh, van Van Rijn. Ik snap ook niet helemaal waarom Blom nou naar zijn assistent toe liep. Want ja, als het buitenspel is, is het buitenspel. Maar hij wilde het echt zeker weten, denk ik. Ik zag in de herhalingen ook dat dat goed gezien was door de assistent. Hij stond een voetje. Het scheelde heel weinig. Inderdaad, buitenspel. Ricardo Van Rijn en dus geen 3-3. Maar 2-3 en ook maar bij AZ-PSV. Maar het zal uh, gaan na afloop natuurlijk over Blom. Want die beslissing van hem om de bal op de stip te leggen... waaruit Van Ginkel vervolgens scoren. dat is wedstrijd bepalend geweest in dit duel. Vrije trap voor PSV, rechterkant van het veld. De laatste drie edities. Ik herhaal het nog maar eens. AZ-PSV, 2-4 nu. Er zit Bizot mis. Maar wordt het niet 2-4, want AZ krijgt de bal weg. Niet helemaal. Malen vangt op in het 16-meter. Malen die schiet in de korte hoek en daar ligt Bizot. Die heeft hem nu wel te pakken. Bizot die uh, ja, aangeslagen is na die uh, gruwelijke fout waar Lozano... De 2-2 uitmaakte. Hij is bang. Hij kiept bang. Marco Bizzot. Dit zou hem weer wat vertrouwen kunnen geven. Deze redding op het schot van Doniel Malen. Maar Frank, weer nieuws bij jou. Ja, 3-2 voor Rodi Essay. Rosheuvel maakte hem. En die heeft al zo lang geen doelpunt meer gemaakt, zeg. Onvoorstelbaar. 23 wedstrijden op rij. Grote kansen kreeg hij in die periode. Maar hij maakte ze niet. Nu maakt hij hem wel vlak voor tijd. 3-2 hier. Filip, bij jou. Ja, er wordt hier ook gescoord. En wel door VVV. Het is een schot ik denk van 25 meter. En een blunder van formaat van Hoert. Die die bal onder zich door ziet gaan. Hij dacht om even mooi op te rapen. Ja, er zat wel wat vaart aan de bal hoor. Maar van zo'n grote afstand. Die moet Robert Hoert gewoon hebben. Het is een enorm... Enorme blunder. En dat een paar minuten nadat hij een penalty pakte van diezelfde Leemans. laat hij de bal nu schieten. Een enorme fout van de keeper. Het is 1-1-43 minuten gespeeld bij Sparta VVV. Nou, volgens de statistieken zou er inderdaad gescoord moeten worden bij jou, allemaal. 2-3 is het nog, 87 e minuut. AZ doet alles wat het kan om die 3-3 nog te maken. Voor het weer een nederlaag in een topduel. Iets wat er zo niet naar uitzag toen de ploeg 1-0-2-0 voorkomt in deze tweede helft. Maar. Het is... Uh, AZ is hardleers. AZ laat zich aftroeven. Laat zich... Dat is misschien wel toepasselijk. in ook maar kaas van brood eten. Als AZ met Koopmeiners de bal heeft. Centraal achterin. Eventjes speelt hij de bal naar uh, Idrissi. Ingevallen in de tweede helft. Dan uh, Til aangespeeld. AZ doet het even rustig aan. Combinerend. Rondspelend. De vrije man zoekend. Maar die vinden ze niet. PSV verdedigt Met man en macht. Want die penalty van Van Ginkel, dat is de bal die PSV misschien wel kampioen heeft gemaakt. Zeven punten zou de voorsprong dan minimaal zijn op Ajax. Met nog maar vier duels te spelen. En dan kan PSV volgende week in Eindhoven tegen de naaste concurrent uit Amsterdam. Voor de 24e keer landskampioen worden. Er komt nog een wissel bij AZ. Daar gaat Seuntjes komen. Het is pas de tweede wissel bij AZ. Eerder dus Idrissi voor Svensson. En Seutjes komt voor Wuitens. Heel aanvallend natuurlijk wordt er gewisseld door John van der Brom. De negende rij zou dit zijn. Een nederlaag tegen Ajax, Feyenoord of PSV voor AZ. Dat het zo goed deed in de eerste helft. Maar in de tweede helft toch zag dat PSV beter werd. Wat tegen de Wouding in kwam AZ op 2-0 voor. Maar daarna leken ze in paniek. Leken ze bevangen door de stress. Bevangen door uh, het idee dat ze misschien wel eens zouden gaan winnen in een grote wedstrijd. Het werd heel snel 2-1, 2-2 en 2-3. Laatste, die goal had nooit geteld mogen worden. Want het was absoluut geen penalty. Die Blom gaf in het voordeel van Eindhoven naar AZ. Nu meter of vijf buiten een 16 meter gebied van PSV. Met die Drissi. Bal naar de linkerkant naar Aoueyan, Jan naar Weghorst. Wie staat er in de punt van de avond? Het Is Seuntjes. Daar gaat de bal niet naartoe want het is Koopmeiners, is Koopmeiners combineert met Seuntjes, Weghorst met het overstapje. Niet zo handig. PSV kan uitverdedigen, kan wegwerken. Vlaar ligt duwtje op Lozano en als Blom fluit is het rood voor Vlaar. Het is rood voor Vlaar. En een vrije trap voor PSV. Een meter of 10 buiten het 16 meter gebied. Rood voor Vlaar. Geel ook nog voor Mietje. Maar belangrijker is dat AZ in de laatste twee minuten verder moet. Met 10 man. En ook nog eens achterstaat met 3-2 tegen PSV. Goed, dat is klaar. Zou je zeggen. Maar je nou. weet het vanavond nooit, Frank. Roda, Peck, Nee, we zitten in extra tijd van deze wedstrijd. Wat ongelooflijk dat Zwolle dat nog weggeeft, zegt ze. maken 2-2, zitten op dat moment weer gewoon in de wedstrijd. Maar uh, een moment dat uh, Namli een bal aangespeeld krijgt... althans, er komt een bal in zijn buurt. Hij staat gewoon klaar, hij staat te kijken, hij staat te wachten. Maar de, hij wacht gewoon net zo lang totdat iemand van Rodier SC die bal ertussen uithaalt. En daar komt dan uiteindelijk de goal van Rosheuvel uit. Iedereen boos op Namli, maar Namli is gewoon de verpersoonlijking. Op dat moment van wat heel Zwolle de hele wedstrijd al loopt... Te doen. Ze gaan ten onder aan hun eigen laksigheid, aan, uh, aan hun eigen gemakzucht in dit uh, duel. En uh, dat is dan volkomen verdiend voor ODSC, dat het zichzelf nog heel erg moeilijk maakte na die snelle 2-0 voorsprong door achteruit te lopen en vergeten te blijven voetballen. Want dat is wat ze verkeerd hebben gedaan. Maar desondanks staan ze met 3-2 voor. Krijgen ze nu nog een vrije trap met uh, Gustafsson. Hij kan dus wel scoren en winnen. In dit seizoen met uh, Rode JC. Althans, daar gaat het sterk op lijken. In de extra tijd dus. Daar gaat Elma Krini nog een keer. Van de Berg heeft het gezien. Die reageert in ieder geval alert. En het levert nog een hoekschop op voor Rode JC. Zo tikt de tijd langzaam weg. In het voordeel van de ploeg uit Kerkrade. Zwolle gaat verliezen. En Kerkrade. Rode JC gaat weer winnen. Voor de derde keer op rij gaan ze winnen. En dat in degradatiestijd. 3-2. Sparta VVV duizend rust. 1-1. Kwartiertje ademhalen. Uh, bij jou allemaal. Hoe lang nog? Drie minuten extra tijd. Vlaar inmiddels uh, verdwenen. is nu uh, de katacombi gevlucht naar die rode kaart. Heel licht duwtje op Lozano. En als de scheidsrechter fluit wat hij in dit geval deed. Dan is het ook rood. Want Lozano was op weg naar een doelpunt. Op weg naar uh, de 2-4. Dat was de eindstand in de vorige drie edities. <laughs> het zal me niks verbazen als dat ook nu de eindstand wordt. Er staat wel 2-3. Maar PSV gaat nog een keertje. Dat is ook weer een uh, vrij fikse overtreding. leek me toch van Mietje op Malen. Maar het is een Schwoven, zegt Blom. Malen krijgt Giel. AZ een vrije trap. Drie minuten extra tijd. En daar zitten we inmiddels in. Dit zijn drie hele belangrijke minuten voor PSV. In de strijd om de titel. Als ze dit nog volhouden. Nog 2,5 minuut. Dan is het klaar, zou je toch zeggen. Dan kan het niet meer fout gaan voor PSV. Met nog vier wedstrijden te gaan. Thuis tegen Groningen. Thuis tegen Ajax. En uit bij Ado. En tegen Roda. Maar ze kunnen het volgende week al afmaken. Tegen Ajax. In... Eindhoven, bal gaat nog eens naar voren bij aanzetten. Maar in de handen van Zoet nee, die dan hem over de achterlijn gaan. Mag de doeltrap nemen. Twee minuten nog. En PSV is zo dichtbij. Een belangrijke overwinning. Roda Petrol, hoe lang nog bij jou, Frank? De laatste tellen van deze wedstrijd. Sandler nog een keer die bal hoog naar voren. In de richting van Verre. Die legt die bal klaar. En dan wordt er geduwd door Verre. Zo is het oordeel op het moment dat van Polen aanneemt. Rantje strafs op gebied. Gaat het Roda Lukken. Voor de derde keer op rij winnen. Nu niet in een uitwedstrijd, maar zo waren in een thuiswedstrijd. Daar waren het al vier keer Achter elkaar niet wist te winnen. Het publiek gaat alvast staan. Geeft de ploeg een open doekje. En dat heeft het ook wel verdiend in deze wedstrijd. Maar oh, wat had het toch nog lastig. Na een vlotte 2-0 voorsprong. Vergaten ze te blijven voetballen. Maar uiteindelijk komt het dan toch nog goed. Diep in de extra tijd. Met die 3-2 voorsprong. Rosheuvel joeg die bal keihard tegen de touwen. Al die grote gemiste kansen zaten in dat ene schot. Dat nu raak is en gewoon drie punten op gaat leveren. Dat is nu een feit. Roda wint weer. En Peck verliest. Het weer. En dat betekent dat het voor Roda goed nieuws is in de strijd tegen degradatie. Drie hele belangrijke punten voor de derde keer op rij. Nu 3-2 gewonnen van Peck Zwolle. Ja, Roda 16 e plek nu met 36 punten uit 30 gespeelde wedstrijden. AZ-PSV al afgelopen allemaal nog niet. Nee, nee ruim een minuut nog bij AZ-PSV. 2-3 is het. PSV nog eens in de aanval aan de rechterkant. Op het moment dat Vlaar rood kreeg, ging Pereiro eraf bij PSV... om een extra verdediger in de persoon van Lucas te brengen. Toch ook opmerkelijk als het tegenstander met een man minder komt te spelen... dat je zelf een verdediger brengt. Maar PSV wil dit over de streep trekken. En het is er dichtbij, het is er zo dichtbij. Ze kunnen het voelen, ze kunnen het proeven, maar ze moeten er nog heel even wachten ze moeten het uitspelen met Malen aan de linkerkant van het veld. Die goed invalt, de jonge speler. En uh, versiert een uh, ingooi. Wat heeft AZ het hier ongelooflijk weggegeven in de wedstrijd die... Uh... Ik toch wel wil betitelen als de wedstrijd van het seizoen. Ongekend dit scoreverloop. Krankzinnig verloop van de wedstrijd. 0-0 bij rust. AZ kwam 1-0 voor via Weghorst. 2-0 voor via Weghorst. Maar toen begon het pas vanaf de 70ste minuut. Drie goals in zes minuten voor PSV. En die derde ook nog eens. Na een arbitrale fout van Kevin Blom. door de bal op de stip te leggen. Een penalty die Marco van Ginkel natuurlijk benutte. Als een negende benutte strafschop. Nog een paar tellen. Maar het is nu klaar. Kevin Blom fluit af. AZ verliest weer een topwedstrijd. Maar belangrijker is dat PSV wint in Alkmaar met 3-2 van AZ. En PSV kan de titel bijna ruiken nu. Volgende week kan hij binnengehaald worden in de wedstrijd in Eindhoven tegen Ajax. De voorbereidingen op het kampioensfeest gaan deze week beginnen in Noord-Brabant in Eindhoven. Volgende week wellicht kan PSV het titelfeest vieren in het Philipsstadion. Dan is het PSV-Ajax de eindstand in Alkmaar. AZ-PSV 2-3. Ja, goh, wat een avond. De AZ-PSV dus uh, inderdaad afgelopen 2-3 geworden. Uh, Roda tegen uh, Pek Zwolle uh, start, uh, is afgelopen. is 3-2 en dan is het uh, rust bij Sparta VVV. Daar staat het 1-1 en om half zeven begon Nak Vitesse. En dat eindigt in 1-0 voor Nak Breda. and everybody's changing. Lotto-jumbo-renner Primus Roglic heeft de ronde van Baskeland gewonnen. De Sloveen verdedigde zijn leidersstrijd met succes in de slotetappe. Die gewonnen werd door Enrik Mas van Quickstep. En daarmee tekende de Spanjaard voor de 25e overwinning... alweer van het seizoen voor de Belgische ploeg. In het begin van de slotrit kwam klassemensleider Roglic nog ten val. Maar hij zat alweer snel op de fiets... en werd dus zijn ploeggenoten terug in het peloton gebracht. Voor Roglic is het de eerste eindoverwinning... in een etappekoers op world Tour niveau Malcolm was was trouwens de beste Nederlander in het Baskenland. Hij eindigde als zevende in het eindklassement. Ja, en dan is de grote vraag natuurlijk... kan Nicky Terpstra morgen na de ronde van Vlaanderen ook Parijs-Roubaix winnen? Het zou een unieke dubbel zijn. Elke zaterdag deze maand blikt Steven Dalebout vooruit naar de klassiekers. Deze keer vanuit de startplaats van Parijs-Roubaix. En dat is niet Parijs. Goedenavond, Steven. Ja, goedenavond Robert vanuit Compiègne. Ja, we gaan weer praten over wielrennen met Maarten de Croo. Ook in het wielrennen zijn wij niet uh, vies van clichés Maarten. De hel van het noorden wordt uh, morgen gereden. Nou was het er vandaag warm genoeg voor uh, in ieder geval. Uh, het gaat altijd over het weer hè? in de week voorafgaand aan zo'n parijs roubaix op, op maandag, uh, nou, als ik de foto's mocht geloven... lagen de stroken er zo slecht bij. Modder, gewoon centimeters dik. Maar voor mij is het allemaal verdwenen nu. Ligt het er allemaal wel prima bij. Heb je daar wat uh, van kunnen zien vandaag? Uh, zeker heb ik er wat van gezien. Het is, uh, het is inderdaad zo warm als het in de hel is. Uh, het droogt snel op. Er zit een stijf briesje overheen. Dus alles wat modderig is, dat, dat verwaait gewoon. Dat waait, waait droog. Dus het gaat er goed bij liggen. En de mensen die, zijn, die erover moeten rijden... die zijn natuurlijk ontzettend bang voor de hel. Dat, uh, dat neemt mythische vormen aan. Je gaat afzien, dat weet je. En als het dan slecht weer is, dan ben je nog banger. Dus dan heb je het nog meer over de regen. Daar is iedereen altijd mee bezig. Maar als je gewoon naar alle edities kijkt... Nou, 1 op de 10 keer dat het een keertje regent, dan houdt het wel op hoor, denk ja, ik. Ja. Nou zeg. Uh... Mensen zullen zeggen, nou ja, ik ben ook wel eens over een klinker met mijn fiets. Over een klinkerstraatje, En dat, dat valt toch allemaal wel mee. Maar dit is een dit is andere koek, hè? Ja, dat, dat is uh, het enige wat je daarmee... Het beste beeld wat je op kan roepen is het beeld wat Tim Kwee ooit zei. van de, de Romeinen hebben nog uit een paar helikopters gewoon een stel keien naar beneden. Zo, dat, en die liggen dan nog steeds. Nou, Schotse uh, Het scheef. Het zijn hele rare dingen. En als je de eerste keer eroverheen fietst op snelheid, zo hard mogelijk... dan weet je echt niet wat je meemaakt. Dan moet je echt, dat moet je even mentaal verteren. Dat was wel een gewend dat het mooi over glad asfalt rolt. Met glimmende spaken en gladde wielen. Dat, dat, dat, het is gewoon uh, hel. Ja. Nicky Terpstra won vorige week de Ronde van Vlaanderen. Dat zal weinig mensen ontgaan zijn. Hij was toen de favoriet van zijn uh, oud-ploegenoot en vriend Tom Bonen. We weten dus hoe dat afliep. En nu is hij weer de favoriet. Dat, ja, die koers ligt me. De vorm is er. Dus uh... ja, dat, ik, ik hoor dat van vele mensen... Uh... Dat ze me tippen. En ja, ik, ik, ik vind het leuk om te horen natuurlijk. Maar ja. Ook Tom Bonen weer, hè? Ja. Die het vorige week ook al deed. Ik ga natuurlijk voor die goede uitslag en niet voor, uh, voor een bepaalde rol vooraf. Gewoon, ik weet dat Parijs een weer uh, de koers is die me super ligt. Dus ik... Uh, hey. Ja, ik, ik, ik start gewoon vol vertrouwen. Ik heb er zin in. Ja, en met hem de rest van de quickstep ploeg, Die zijn bijna onverslaanbaar geweest tot nu toe dit jaar. Uh, van wie moet morgen de tegenstand komen, denk jij? Uh, ik zie twee mensen die het meest daarvoor in aanmerking komen. Dat zijn Sagan en Van Avermaat. Ik sprak net met Bob Stapleton, de, de uh, manager van uh, een van die twee ploegen. En die, uh, uh, die zegt ook: van, wij, wij groeien in vorm. Zij zijn al op vorm. Ze zijn de, de ploeg die we moeten inhalen. Uh, maar, wat ik het belangrijkste verschil vind... is dat wat Quickstep doet sinds Bonen daar niet meer bij is... koersen ze met uh, zoveel mogelijk sterke mannen in de finale... en dan maakt het niet uit wie er wint. Ja, niet meer en... met z'n allen op één man het plan trekken, Precies. maar en dat, verdelen. En dat is iets wat je een aantal jaren geleden ook best vaak zag... maar dat is steeds meer gecontroleerd geworden. Quickstep ligt daarin voorop. Ja, maar... Die anderen moeten die slagma's niet te maken. Ja. Dat zie ik nog niet gebeuren. En een van die andere ploegen is Trek. Misschien wel met deenkop, zeggen ze daar, hè? of stuiven. Uh, maar Mats Spedersen werd vorige week in Vlaanderen... Uh, verrassend tweede. 22 jaar oud of jong is hij nog maar. En uh, volgens zijn ploegleider Dirk de Mol... Uh, schuift hij door de tweede plaats op in de hiërarchie. Het is een koers, het is, het is een koers die hem het best ligt. Uh, die van, uh, die van uh, dit weekend toch wel, ja. ja. Heeft hij dan ook een andere rol dan hij zou hebben gehad... als hij vorige week niet tweede was geweest? Um, het is iets veranderd, maar laat me duidelijk wezen. En hij weet dat ook. Uh, dat, dat stuiven en komt natuurlijk nog een stapje hoger staan. He. Dus uh, het verrassingseffect van Mats. Er zal ook wel wat weg zijn, dus wegsluipen in een groepje tussendoor. Er zal al moeilijker worden. Um, dus ja, hij zal wel meer geviseerd worden ook maar, maar ja, dus, dus waarom niet? Um, moet, moet hij werk leveren voor die andere twee? Als het moet, ja. Ja, maar dat is wel voor veel dieper in de finale natuurlijk. Je moet hem niet gaan krijgen van kilometer heen. Dus uh, hij mag zich heel lang afzijdig houden. En uh, laten uh, we zeggen, als je een rangorde hebt, dan heb je een inkoop En dan komt hij daar dan wel heel kort bij. Ja, is hij iemand voor de toekomst, Mats Pedersen, of misschien wel voor voor nu al vanmorgen. Nou, als ik er iets van snap... Uh, ik hoorde te klagen... over die drie dagen na de Ronde van Vlaanderen kapot was geweest. Hè. We hebben slecht weer gehad, harde koers. 22-jarige broekje kon bovendrijven. Door klassen, maar ook door een moment... Uh, het zou me verbazen als die, die stunt morgen alweer kon herhalen. Dat, dat, het kenmerk van jonge renners is uh, de wisselvalligheid. Dat, het zou mooi zijn, maar ik zie hem niet zomaar erbij rijden. Uh, en, en wat me het meest verbaast in dit stukje is dat... Uh, 1. Stuiven. 2. Degenkoop. op de winnaar van deze koers, voor zijn ongeluk weliswaar. Maar dat, die wordt ook in zijn eigen ploeg eigenlijk een beetje afgeschreven. Daar heb ik net ook over gesproken. Dat, uh, dat lichaam... Die jongen reed tegen een auto op... Ja. van een tegemoetkomende Engelse mevrouw... Die links nog reed. helemaal uh, de boeien. En, en, en dat, dat lichaam is gebroken. En op de een of andere manier... Ja, je hoofd zit daarin, je mentaliteit. Je me en dat, dat heeft zijn weerslag. Dat is on ongelooflijk. En dat he hij heeft het nog steeds niet opgelost. Dus jij zegt eigenlijk raar dat ze voor hem gaan rijden morgen. Ik zou dekenkolop gewoon lekker in de luw te houden. En uh, zit alle ballen maar op stuiven. En zoveel mogelijk mensen de finale zien te krijgen. En uh, daar maar eens bekijken. De hel van het noorden... Morgen. Uh, klein buitje nog in de ochtend, man, maar dan daarna wordt het inderdaad uh, ook morgen gewoon weer warm. Maarten de Kroos zit handen wrijvend klaar volgens mij. Ja, Maarten, dankjewel. Uh, morgen ben jij vanaf uh, kwart voor één ongeveer op uh, NPO 1 te horen met en, het verslag van deze wedstrijd. 10 over 10. Oh, ja. Zijn we al op, uh, internet, zijn wel op, op internet. Kijk, de stream al. 10 over tien op internet met we... Joris van ja. den Berg. Uh, en je bent jarig morgen. Oh jee. Uh, hoe, hoe oud <laughs> wordt je? Het uh, is een best bewaard geheim dat het 60 wordt. Dit oh, jaar. dat is een mooie leeftijd. En vanaf twee uur is uh, Parijs Houbert ook te volgen op NPO Radio 1. Met uh, onder andere Gio Lippens natuurlijk. Robert, de ja. groeten uit Compiègne. Ja, de groeten terug uh, Steven. Dankjewel uh, voor nu. Het is, uh, bijna... nou, het is al kwart voor tien geweest. Het was een opmerkelijke voetbalavond, kunnen wij uh, wel zeggen. Laten we beginnen met uh, NAC Breda. Dat heeft in de strijd tegen degradatie drie kostbare punten gepakt. Door Vitesse thuis met om te verslaan... in de eerste helft maakte de Spanje het Angelino uit een vrije trap... het enige doelpunt. Vitesse zette met het verlies een slechte reeks voort. In de laatste vier duels pakten het slechts één punt. In Arnhem is er kritiek op Henk Frezen, de trainer. Hij vertrekt naar dit seizoen naar Sparta... maar laten ze hem bij Vitesse, die laatste wedstrijden... nog wel op de bank zitten. Laten we even luisteren hoe Frezen daar zelf over denkt. Ja, ik begrijp beide kanten. Als je wint, is er euforie. En nu is er, uh, is er kritiek en uh, is er crisis waarschijnlijk. Ja, ja dat, uh, dat is nou deel van het vak. En wij moeten zorgen dat we daaruit komen. Maar ja, je zegt, uh, je neemt het woord crisis zelf in de mond. Uh, en in crisissituaties kunnen bepaalde beslissingen worden genomen. Is dat jouw laatste wedstrijd geweest vanavond in dienst van Vitesse? Dat is gelukkig niet aan mij. Dat moeten andere mensen bepalen. Maar je zegt ook, ik heb heel veel ervaring in dit vak, in dit wereldje. Dan weet je dat er een bepaalde optelsom is. En die optelsom vanavond is wel een beetje dat het, dat het einde lijkt te naderen. Ja, maar dat, dat bepaalt elke clubleiding. Ja, ik bedoel, de ene uh, bij een club waar het heel moeilijk gaat, verlengt het contract. En de andere schopt iemand eruit. Ja, dat weet ik. Dus ja, ik, ik kan daar geen beslissing in nemen. Ja. Hoe, hoe schat jij zelf die situatie in bij Vitesse en rond Vitesse? Niet. Want ik ben nogmaals met mijn werk bezig. En zoals je ziet heb ik daar al behoorlijk uh, mijn handen vol aan. Dus die andere zaken ga ik me niet eens aan wagen. Ja, en dan komt natuurlijk ook nog een keer die, die gekke beladen wedstrijd tegen Sparta eraan. Je toekom, uh, toekomstige werkgever. In hoeverre zou dat nog een rol kunnen spelen? Ja, en iedereen me kent die weet dat het eigenlijk totaal geen rol speelt. Uh, maar ik besef wel heel goed, zeker op basis van de afgelopen twee wedstrijden... dat er nu nog meer druk daarop komt te liggen. Nogmaals, die zaken besef ik allemaal. Maar ja, nogmaals, ik, ik hoop dat jullie me ondertussen ook al leren kennen. Ik, ik ben niet iemand die daar echt mee bezig is, weet je. Uh, vanavond slaap ik net zo goed als normaal. Maar ik wil ook de volgende wedstrijd winnen. Zoals ik hem vanavond wilde winnen en zoals ik hem vorige week wilde winnen. Dat is wat ik ben en anders kan ik niet. Kun je dit elftal wel weer, want het elftal zwalkt... op dit moment wel weer op de rails krijgen. Die play-offs moeten bereikt worden. Dat is natuurlijk toch wel Vitesse aan de stand verplicht. Gaat het jou nog lukken? Want het ziet er toch ook voor een groot gedeelte niet uit. Nee, dat moet je de spelers vragen. Ik, ik hecht het meeste waarde aan de mening van de spelers. En die van jullie, met alle respect. Interesseert me totaal geen puntje, puntje. Ook niet van andere mensen. De spelers zijn voor mij bepalend. En, en als zij zeggen van... Joh Henk, weet je, we hebben het niet en uh, jij uh, kan het ons niet geven, dan is het heel logisch... want de club is belangrijker en vooral mijn spelers zijn belangrijker. Ja, en dus uh, vroeg uh, Jeroen Grutter, uh, maar aan uh, Brian Linzen... Uh, twijfel je aan de trainer... Nee, ik vind Vrees gewoon een hele goede trainer. En uh, de juiste man op de, op de juiste plek bij ons. En uh, hij doet zijn werk goed. Alleen, uh, ja, je hebt soms uh, goede en slechte tijden. En uh, ook in deze slechte tijden uh, staat hij er voor ons. En, uh, en wij er voor hem. Heel simpel. En uh, wij gaan voor hem door het vuur. Nu wordt het natuurlijk wel steeds lastiger om die play-offs te bereiken. Want je hebt nu één punt uit de laatste vier wedstrijden. Dat gemiddelde, Daarmee ga je het niet halen. Nee, ja, daar zal wat, wat een schepje bovenop moeten. Zit dat er nog in? Ja, zeker. Uiteindelijk. Brian Linsen. Dan naar uh, Sparta tegen VVV. De tweede helft bij rust 1-1. Uh, Philip Koker. Ja, we zijn 3,5 minuten onderweg in de tweede helft. En er is alweer van alles gebeurd, hoor. Het is echt. Een spectaculair mooie wedstrijd. Want we zagen zojuist een minuut geleden een aanval over de rechterkant... met Lena Tee, die was doorgebroken. Ontsnapt aan de buitenspelval, ging alleen op de doelman af. Hij chipte de bal er mooi overheen, maar hij raakte de paal. Trouwens nu eventjes een kans voor, voor, eh, ja, voor Royce Bronjo. de invaller. Maar die gaat om een solotour en die loopt juist weg van de goal... waar hij je toch eh, had moeten schieten. En zo is ook weer een kans voor Sparta verkeken. Maar eh, Lena Tee, die eh, raakte daar de paal. Hij deed werkelijk alles goed goed behalve een ja, binnen de palen mikken weer geluk voor Sparta Sparta zwijnt en er kwam er ook nog een rebound aan en die schoot Hunte tegen de enige verdediger van Sparta die daar nog stond op de lijn recht in zijn lichaam de doelman was toen al lang uitgespeeld en weer ontsnapte Sparta daar dus want Sparta ja, is, is het eigenlijk helemaal kwijt. Uh, na die spectaculair goede openingsfase. Met vijf kansen na de voorsprong in de negentiende minuut. En daarna was er werkelijk uh, ja, geen houden meer aan voor Sparta. Het ging chaos... Creëren in de verdediging, vooral bij je vriends achterin, bij Fischer achterin. En daar kwamen dus kans uit voort voor VVV, dat ook langzamerhand het middenveld in handen kreeg. Niet voor niets heeft van Advocaat twee keer gewisseld in de rust, heeft Cheryl Floranes in het veld gebracht. En nu hoort het al ook: eh, Bronjo Floranes voor Nelon. En Bronjo voor verharen. Dat waren wel inderdaad twee scha zwakke schakels bij Sparta in de laatste 20 minuten van de eerste helft. Maar hij had er misschien wel drie of vier kunnen wisselen. En die Floranus die bestond het om meteen na een minuut voetbal een gele kaart te pakken. Waardoor hij geschorst is voor het duel waarover Fraser het zojuist had. Vitesse tegen Sparta. Floranus zal daar dus niet mee mogen doen. Maar goed, dat is allemaal voor latere zorg. Nu maar eens kijken of Sparta hier één. Maar eigenlijk zouden ze drie punten moeten pakken. Nu nog een uh, aanval voor VVV met Rutte. Met Tidi daar teruglegt op uh, Hunten. En Kasselen. Werd, uh, ja, daar wordt uh, geappeleerd voor Hens. En ja, dat uh, signaal wordt gehonoreerd door de scheidsrechter Mulder. En die bal gaat liggen, ik denk zo'n. Uh, ja, twee, drie meter buiten het 16-meter gebied van, uh, van Sparta. Hens was het inderdaad van. Uh, van wie was het? Robert Muren. De bal gaat op een meter of 18, 19 van de goal liggen van Hoed. Laten we die nog maar eens eventjes meepakken. Want Seuntjes gaat uh, ja, achter de bal staan. En datzelfde doet Leemans. Leemans die dus uh, ja, de doelman transformeren van een held naar een slemiel. Door een venijnen schot uh, te lossen die de doelman... Had moeten hebben in die 43e minuut. Beslist had moeten hebben. Maar de doelman, die even ervoor nog die penalty pakte. en door iedereen werd toegejuicht. blunderde dus. Vandaar de tussenstand. Nog altijd 1-1. We gaan eens kijken. 52e minuut. Leemans gaat aanleggen. Bal ligt. Net buiten de 16. en daar draait hij erin en er wordt van richting veranderd. En hij zit. Leemans scoort. Het is zijn tweede. Dit is nou geen doelpunt die de doelman te verwijten valt. Hij wordt van richting veranderd. Geluk nu voor VVV. Dat de leiding neemt op het kasteel. 2-1 tegen het arme, arme Sparta. Paco van Moorsel ziet er verslagen uit. Want als het goed is, is hij dan degene die die bal van richting heeft veranderd. In de muur. Een trap van Leemans. Hoed, daardoor kansloos. VVV leidt in Rotterdam tegen Sparta. Nee, hij gaat via de arm van Kramer. Maar wat doet het ertoe? In ieder geval, Sparta VVV. 1-2, twee goals van Leemans. Ja, we hebben net Vreesel al gehoord, trainer van Vitesse over nac Vitesse, uitslag 1-0. Ja, Klinkt toch een beetje zagrijnig, logisch, want hij heeft verloren. Bij NAC was de sfeer na de wedstrijd een stuk beter. De Club uit Breda lijkt nu genoeg punten te hebben om uit de degradatiezone te blijven. Hoewel er natuurlijk nog van alles mogelijk is. De overwinning zorgt in ieder geval voor een hele blije trainer, Stijn Vreven. Ja, ik ben gewoon trots op mijn ploeg. Niet alleen om het resultaat of op de momenten het goede voetbal. Maar gewoon het was een teamprestatie. Dat hebben we ook gevraagd. Hè. Wij kunnen ons alleen redden als iedereen het ik nu aan de kant laat. En echt als wij optreden, zo blijf je uit de problemen. En ik vind dat wij vanavond echt een, een teamprestatie geleverd hebben. Wat voor momenten uh, herken je dat? Nou goed, dat wij er zijn voor elkaar in de moeilijke momenten, dat wij ruimtes dichtlopen voor elkaar, dat wij heel veel vuile meters voor elkaar over hebben. En als we verdedigen, verdedigen met zijn elven en als we aanvallen, dan, dan, dan hadden we het lef en, en de bluf om goed te durven voetballen. Dus uh, ik vond het echt een, een goede prestatie. Je komt nu op 30 punten. Heb je het gevoel dat je daarmee zo goed als veilig bent? Of is dat nog te vroeg? Ja, dat is zeker te vroeg. Hè. Onze concurrenten pakken ook punten. Uh, wij moeten vooral naar onszelf kijken. We ons, moeten onszelf redden. Uh, als je zo prestaties levert, moet je niet naar anderen kijken. Maar goed, uh, dit moeten wij goed in, in, in ons achterhoofd houden... dat we er nog niet zijn. Maar we kunnen anderzijds ook weer naar boven kijken. We staan rond ploegen als Willem 2 Groningen. Goede middenmotors. Uh, en zondag uh, is niet alleen voor ons, maar ook voor onze supporters... weer een superbelangrijke wedstrijd. Willem II komt hier en we moeten ze absoluut nog eens deze prestatie overdoen. Ja, wat hem ongetwijfeld herkent. Stijn Vreven. was dat. Sparta en VVV nog even. Philips, zo kort voor tienen. Ja, Bronjo maakt nu een overtreding op Seuntjes. Er wordt hier en daar wel gefloten tegen de arbitrage. Het zal meer uit frustratie zijn, maar op echt grote fout heb ik Mulder nog niet kunnen betrappen. Wellicht had hij ja, VVV dan nog wel een extra penalty kunnen geven voor die penalty die hij al gaf. Maar goed, uh, ja, daar zal VVV nu niet meer mee zitten. Nu ze eenmaal op uh, voorsprong staan. Nou ja, wellicht wel als ze nog uh, later punten zouden verliezen. Nu komt uh, Seuntjes erdoor. Seuntjes, Seuntjes. En maakt hij de 3-1? Nee! dat wordt gepakt door Hoed. Toch weer een belangrijke redding van deze doelman van uh, Sparta. Prachtig doorgekopt. Die bal uh, kwam uh, uit het middenveld aangespeeld. en. Uh, daar komt Seuntjes er in één keer overheen. Ja, dat is ook een van zijn specialiteiten. Hij oogtraag, maar dat is hij beslist niet. Seuntjes, en dan tikt hij de bal voorbij Floranes, de linksback En komt hij uit, oog en oog, met de doelman. Met de hoed, maar Roet die redt hem echt spectaculair. Het is echt een knappe redding hoor, van deze doelman, van Sparta. Maar hij kan het niet alleen, Sparta zal moeten terugkomen. VVV leidt nog altijd. We hebben 10 minuten gespeeld in de tweede helft. 2-1 nog altijd voor VVV. De Nederlandse handballers die hebben het Vierlanden toernooi in Houten gewonnen. De ploeg van de bondscoach Richardson sloot het toernooi af... met winst in de finale. Op IJsland 26-24 werd het. Voor Oranje diende het oefentoernooi als voorbereiding... op de play-off in juni tegen Zweden. Inzet is een ticket naar het WK van volgend jaar... in Denemarken en in Duitsland. De mannen deden slechts één keer mee aan een WK. En het was in 1961. Alweer, kun je nagaan. Goed, nog even de rangen en standen op een rijtje. Het was een 41 uurtje, kunnen wij wel zeggen. NAC Vitesse dus 1-0. En AZ-PSV werd 2-3. 74e minuut, 2-1 Pereiro, 2-2 Lozano, 76e minuut... en 2-3 van Ginkel, 79e minuut. Er was kort voor tijd ook nog eens rood voor Ron Vlaar... aan de kant van AZ. Het kampioenschap is voor de Eindhovenaren nu al heel dichtbij. Roda tegen Pek Zwolle eindigde in 3-2. De winnende gemaakt door Rosheuvel. Belangrijke punten voor Roda. En u hoorde het net al van Philip bij Sparta tegen VVV. Staat het inmiddels 1-2... Twee goals aan de kant van de VVV gemaakt door Leemans. Dus Sparta moet nog aan de bak het komende half uur. En dat gaat u horen zometeen na tienen vanzelfsprekend. En dan ook alle overzichten en ook het buitenlands voetbal... leggen we eventjes onder de loep. Graag tot zo. Oh, hey.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 Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook, www.secondlove.nl NPO Radio 1